Op de luchthaven van New Orleans hebben beveiligers een man doodgeschoten. De man van 63 stond in de rij voor de ticketcontrole toen hij plotseling met een groot mes ging zwaaien en een bewaker verwonden. Bij twee andere beveiligers spoot hij insectenspray in het gezicht. Bewakers raakten hem drie keer. De man werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. De motieven van de man zijn onduidelijk.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 Tot zover de verkeersuur. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met met met nu tobak leeft. Toebak leeft, wat een onzin. See the sleep, the rest upon the quiet some other day. As these are words. Say goodbye These are Muziek van Beck. Soms is er niet doorheen te komen. Begon het ook allemaal. I'm a loser baby. Why won't you kill me? 3 volgens mij. Dat het een grote hit was hier in Nederland. En vooral in Nederland werd hij groter. daarna uh, over de hele wereld natuurlijk Beck. En ik verwarm hem altijd. altijd wel eens met, uh, met Moby. Ook zo'n eenling een beetje. Ook een vage muziek Alle Altijd hebben ze volgens mij voor klassieke muziek gemaakt. Dus nou een klassieke opleiding hebben we gaan werken. Maar goed, dit is een van zijn, van zijn laatste cd's er, trouwens. Ja, van zijn laatste D's. Back dus. En say Goodbye. Hij heeft ook muziek gemaakt voor. Uh, uh, ja, precies. Nou, die film. <laughs> Daar hebben we het al zo vaak over gehad had ik niet eens meer weet wat het is. Goed, het is 21 maart. En we kijken altijd even wat er precies speelt. Op 21 maart. Op deze datum. Op, op zaterdag kijken we altijd even. En ik kijk even. Het is in 1986 op 21 maart, dat een, een, uh, een, een, een aparte man met een Stanley mes... bij het St Amsterdam sterlijk Museum binnenloopt... en het doek van uh, Barrett Newman vernielt en daar gigantische uh, uh, dingen in trekt. Echt dat je denkt van... Uh, oh, okay, uh, hij trekt er echt even groeven in. Dat je denkt van, oh, mijn god, het komt nooit meer goed. Uiteindelijk hebben, is hij gerestaureerd... En dat heeft vier jaar geduurd. Dat heeft Daniel Goldreyer gedaan. Hij heeft er uh, geloof ik twee jaar over gedaan of zoiets. Echt heel lang. Veel langer dan hij had van tevoren had verteld. Ze hebben hem 400.000 pond voor gegeven. En toen hadden ze wel eens, Hé, hey, hij ziet er anders uit dan... Volgens mij is hij niet helemaal op de originele manier gerestaureerd. Hij heeft zelf gezegd... Hé, hey, ophouden. Ik heb, ik heb er heel veel werk aan gehad. Ik heb me gerestaureerd. Ik heb er veel langer over gedaan dan ik begraamd had. Dus niet zeuren. Uiteindelijk heeft hij een rechtszaak aangespannen tegen... Amsterdam, tegen, de, de, tegen, de Amsterdam de, tegen die museum. En toen hebben ze zelfs ook nog een boete betaald aan deze man. En uh, het museum zegt niks meer over het, over, het, uh, over het doek. Die hebben zoiets van, nou, het, het zal allemaal wel. Maar nu hebben ze pas alleen nog weer onderzocht. En nu bleek dat het echt niet op een goede manier is gerestaureerd. En of ze nou nog met een rechtszaak beginnen tegen hem, is geen idee. Maar als je het doek ook bekijkt. Hoe hij het heeft toegetakeld. Deze who's, who's Afraid of Red, Yellow and Blue. En je denkt van dat had gewoon in de goed moeten verdwijnen. Dit is echt, hier kan je bijna ook niks meer mee. Maar goed, deze man heeft een aardig centje aan verdiend. Dat mag je dan al gezegd worden. Andere dingen die spelen op 21 maart is dat om de plaag van de muskusratten tegen te gaan. Dat was in 2007. Geeft een Deens Bos- en Natuuragentschap haar landgenoten een tip. Ga die knaagdieren nou gewoon opeten. Dan uh, scheelt het ook al. Dus vang ze gewoon. Dat was dus uh, in, uh, in Den Denemarken. Was dat, daar hadden ze te veel muskusratten. En uiteindelijk uh, was dat de tip. Ga ze gewoon opeten. Dat is misschien een hele goede tip. Andere dingen die spelen op uh, 21 maart. Is uh, de Great Canyon Skywalk wordt geopend? Dat was ook in 2007. En de Great uh, Canyon Skywalk is een hoefijzer die dan boven de Great Canyon hangt. Daar kan je overheen lopen. Overheen lopen. Dat is 22 meter in doorsnee. En dan zou je denken: lekker boeien, kan je gewoon naar beneden kijken? Nee, daar zit een glazen. Uh, vloer in Van 7 centimeter En dan kan je dus recht naar beneden kijken Het lijkt me echt doodeng oh. je, echt zo over zo je loopt dus letterlijk over een glazen plaat Ja En dan nou, Daar uh, en het, krijg je voor mij voor geen goud op En het spannende is Je moet zorgen dat iedereen eraf is En dan zeg je tegen je vriend Jij gaat voor eerst Ga jij maar eerst even je moet eerst eigenlijk, je moet helemaal leeg zijn. hè? Je moet als eerste op het ijs gaan staan. Zo'n gevoel moet je het hebben. Dat lijkt me echt heel spannend. Maar goed, dat was in 2007. En je kan daar voor een uh, uh, 45 dollar of zoiets... Ga je op, uh, word je op de bus gezet en word je daartoe gereden. En dan kan je daar dus gewoon uh, een, uh, iets aparts beleven. Andere dingen op 21 maart zijn. Kijk even naar Marcus. Ja, het element nummer 94 wordt uh, ontdekt. Ja? Plutonium. Uh, ja, het is volgens mij een, een vrij radioactief potje. Uh, ja. En mijn uh, natuurkundige uh, kennis is niet zo heel goed. Maar, maar ja, dat is de, ja, dat is wel... Uh, ja, <laughs> dat is moeilijke materie, ik hoor het wel. Ja. ja. Nee, het is apart, ja. Het is, is toch waar, waar uranium uit wordt gemaakt. Ja, iets met atoombom heeft het ook mee te maken. Ik heb er ook proberen in ja. zitten lezen. Ik, ik is bijna niet doorheen te komen. Het is 1919 uh, 19, 19, en dan wordt uh, het Bauhaus... Uh, wordt opgericht door uh, Walter uh, Krompuyt. Krompus. En die. Uh, Dat uh, is een nieuw soort stijl. Hij is simpel. Hij heeft te maken met strakke vlakken. Ook uh, simpele kleuren. En het uh, uh, bouwhuis is vooral uh, zo, zo min mogelijk. Het moet functioneel zijn. Uh, bijvoorbeeld een kast die je aan twee kanten kan gebruiken. Vooral voor mensen die alleen wonen. En dan kan je zo'n kast midden in de woonkamer neerzetten. En dan kan je aan twee kanten bijvoorbeeld die kast benaderen. En bouwhuis is echt wel iets apart. Als je dingen hebt uit bouwhuis van vroeger. Het, ik zit zelf een beetje in die meubeltoestand. Is dat een hoop geld waard? En onder andere bouwhuizen moet je denken aan uh, Ludwig uh, Mies van Rowen. Dus Geen vrouw maar een heer. Die heeft heel veel dingen voor uh, bouwhuis ontworpen. Verdiep je daar maar eens in. Het is best wel leuk om daar een, een meubelstuk van aan te schaffen. Andere dingen die speelden op 21. Ja, uh, Bisschop Becker ja, uh, houdt, houdt zijn beruchte uh, toespraak voor de KRO... Ja. Over uh, eigen verantwoordelijkheden van ouders voor hun kinderaantal. Voor ja. kindertal. Je bent zelf verantwoordelijk. Echt wel. Uh, degene die jarig zijn, is Salomon Burke. Uh, was vandaag uh, jarig. Hij is helaas overleden in 2000. Uh, wat was het ook alweer? 2007, geloof ik. Uh, dat hij naar Nederland kwam. Uh, nee, 2010, sorry. 2010 is hij overleden, toen heeft hij heeft een hartafval gekregen in het vlieg, uh, vliegtuig. Hij uh, zou samen met de dijk gaan optreden. En hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt, ook met de dijk. Uh, Salomon Burke is zelfs ook dominee. Heeft een aantal... 2010. Denk, 20... 20... Ja, klopt, ja. ja. En hij uh, heeft ook een aantal kerken. Hij is al sinds 1963, sinds 1963 heeft hij muziek gemaakt. En dan zou je denken, wat voor muziek is er dan? Nou, dit is een van zijn oude. Oh, don't you feel like a crack! Dit is zeg maar is een klassieker. Zat ook in Dirty Dancing. Voor de 40 plus die het toch goed kan herinneren. Ik, ik, ik ken Dirty Dancing ook nog. Oké, okay, oké. Okay. Dat is ook nog wel een film die onder jouw publiek leeft. Dus. Maar goed, uh, Salomon Burke. Hey, um, hoeveel kinderen had hij van die 20 of zoiets? Echt bizar veel kinderen. En straks draaien we even een mopje muziek van hem. Andere mensen die jarig zijn is... Uh, Robert Sweet. Is uh, de, de muzikant van de, uh, van de band... Rocks region. ja? Uh, ik, weet niet, ik weet niet of je het toevallig een stukje nee. hebt. Nee, nee. Ja? nee, dat dacht ik al. Uh, ja, nou, die dus. Oké. Okay. Ik nou, ben je altijd nieuwsgierig scheren wat voor muziek ze maken natuurlijk. Maar goed, dat hadden we even op moeten zoeken. Verder, Bert van Leeuwen. Wie? Bart van Leeuwen. Nee, Bert van Leeuwen. Die is van de EO, weet je wel. Die doet ook uh, uh, familie uh, diner. Doet en, uh, hij is geboren in 1960. Hij wordt dus 55 vandaag. Ook Gary Altman is uh, vandaag jarig. Hij wordt uh, 57. En uh, die is uh, bekend van... Veel films. Ik kan even kijken of ik hem zo gauw even erbij kan pakken. Want uh, hij heeft altijd een beetje een aparte rol. Altijd. Hij heeft ook een beetje zo'n aparte kop. En Kerry Altman, Pak hem er even bij. Dames en heren, heeft u even een momentje. Uh, een paar films die hij gespeeld zijn, zijn onder andere uh, Call of Duty, Book of Eli, uh, Kung Fu Panda. En dan heeft hij de stem gedaan Dat is ook in zijn tekenfilm. Dark Knight Rise. Dat is natuurlijk, weet uh, uh, uh, je niet, uh, Batman. Dat is Batman. Uh, pas geleden in zijn laatste film is Dawn of Planet of the Apes. Dat is in 2014 dus. Ja, en op 21 maart 1986 wordt uh, Afroditi Piteni Blijker. Uh, wie die naam verzonnen heeft, weet eh? he, ik niet. Maar je wordt uh, um, geboren. En eh? die uh, heeft onder andere gespeeld in de uh, films Dagjuf tot Morgen. Uh, mijn Franse tante Gaseuze. Maar de meest bekende is toch wel Abeltje. Oh Ja. Oh, dus, die? Uh... Oh ja, ik zie die wel voor me. Ja. En ook natuurlijk de televisieserie Hertenkamp. Wat ja. was dat, een vage serie. En trouwens, trouwens, dagjuf, tot morgen was ook een uh, televisieserie. Ja. nou goed. Uh, degene die vandaag is overleden... Uh, en ze was 64... dat is Lolotte Heyway, En Lotte Heyway had een hit onder andere met deze plaat. Oh met Marky Mark en de Funky Punch. Mark Mark! Marky Mark. En dus Lolotte Hewey, 64 geworden, 2007... En haar eigen grote plaat was dit. Dat was echt in de jaren, eind jaren tachtig een grote plaat. En Arthur Beek heeft toen heel veel geproduceerd, vooral heel veel. Dus die werd uh, 64 en uh, heeft heel veel stemmen gedaan op de achtergrond. Maar ook zelf muziek gemaakt. Goed, nou, degene die we uh, draaien is vandaag Solomon Burke. Samen met De Dijk hebben ze in 2010 dus een cd opgenomen... En dit was daar op te vinden. Het hè? het moet, het moet en moet het moet en het zal Ja ja, de dijk En Solomon Burg. Het klinkt een beetje als mijn ex-vriendin als ze echt iets wilde Ja? Het moet, moet het moet en het zal Ja goed, leuk al twee talen door elkaar Denk altijd, vraag ik me altijd af, weten ze nou van zichzelf wat ze allemaal zingen Of uh, iedereen doet gewoon zijn dingetje en het klinkt toch wel leuk ook En dan brengen we zingen over uit Dus eerder gebeurt natuurlijk met de Counting and Crows en uh, Bluff geloof ik hè ja speen het Echt een oh, tenenkrommende plaat van ik dat. Maar goed, dit is een leuke plaat van Salomon Burke. En De Dijk, Het Moet en Het Zal. En dat was de plaat van 2010. Plak voordat hij kwam uh, te overlijden... heeft Salomon Burke nog heel veel uh, dingen ingezongen. Hij is, uh, hij is zelfs meegegaan met optredens. En uh, hij was toen zeer moeilijk, moeilijk uh, te been. En uh, werd er werd zeg maar, uh, een soort show neergezet... waardoor hij op een troon kon gaan zitten... En uiteindelijk uh, zag je niet dat hij zeg maar, zo'n moeilijk been was. Ze hadden er in ieder geval iets moois voor hem gemaakt. Uh, ja, oké. Okay. Uh, ja, dus, uh, wat ook en wat moet en wat zal... is gewoon het onderzoek naar de MH17. Dat moet gewoon afgerond worden. Er zijn nou weer foto's uitgelekt. En met die foto's vandaan komen zeer onduidelijk. Na hebben we die foto's niet gemaakt. Dat mocht niet, die foto's. Je mag geen foto's maken, er werd op gelet. Nu zijn overal foto's te, te vinden... En het is wel grappig, dan zie je bij eh, Pau, geloof ik, zat er een paar eh, nabestaanden zaten daar te praten. En die foto's mogen niet worden uitgelekt. Maar jawel hoor, Pauw al die foto's laten zien. En denk denk, ja, laat ze dan ook niet zien. Ja goed, media is media. Al een beetje sappige dingen laten zien. Uiteindelijk eh, denken ze dat eind juni het onderzoek helemaal klaar is. En ze hebben natuurlijk ook resten gevonden van Buk-raketten... die waarschijnlijk toch wel gebruikt zijn bij het neerhalen van deze MH17... En dan is de vraag of het een oude bukraket is of een nieuwe bukraket De Een oude bukraket zou het ook nog de Oekraïners kunnen zijn. De separatisten. En als er een nieuwe bukraket is, zou ze ook ze iets echt helemaal uit Rusland zou, zou schuldig kunnen zijn. Ze hadden geloof ik een, een stukje gevonden. Ja, ja. wat uh, uh, Waar een code op stond in het Russisch. Ja. Dus dat moesten en daaruit konden ze herleiden dat het een, een bukraket was. Maar ja, het probleem is dat bijvoorbeeld Finland gebruikt ook boekraketten gebruikt. En uh, er zijn meerdere landen die boekraketten oh, okay. gebruiken. Dus ja, het bewijst nog helemaal niks. Nee, oké. Okay. Dus het is, het is Russisch maken wij, dat weten we. Maar hebben de separatisten gebruikt. Misschien hebben we hele andere landen erop er staan schieten. Ja. Maar ik denk zelf dat Rusland hier wel heel erg achter zit... En dat, uh, ja, dat, dat, dat weet Rutte volgens mij ook al lang. Een aantal ministers weten dat ook. Ja, wel. maar die, zei, die, ontzettend, die deed dit onderzoek ontzettend aan. Vertragen en vertragen. En geef al die namen staan. Dan maar alle kansen om afscheid te nemen. Maak maar een ceremonie. Maak dit maar. Alles voor die namen staan. En dan prima, geef ze alle aandacht. Want uitslag krijgen jullie nooit te horen. Want de uitslag is gewoon dat Rusland hierachter zit. En stel je voor dat we te horen. Wat moeten we dan doen? Moeten we dan snoeihard gaan optreden tegen Rusland? Nou, dat gaan wij niet weer. Dat gaan we echt niet doen. Krijgen we geen gas meer? Uh, handelsverdragen. ze zijn nu net, ja, ze zijn. We hebben al uh, acties ondernomen. We hebben al een soort boycott. waar alleen maar de normale mens in Nederland last van hebben. Ja. De, de mensen in Rusland, de hoog, uh, hoog uh, mensen daar. Die hebben even goed een brievenbus hier nog. Ja. Ik bedoel, dus de, die merken er niks van. Dus ja, dan is dat geld toch wel heel belangrijk dat dat blijft stromen tussen Rusland en Nederland. Dus ik denk gewoon dat het allemaal wel in een soort doofpot wordt geplaatst en misschien uiteindelijk vinden ze een paar gekke Oekraïners die zeggen van oh, joh, geef ons 100.000 euro, wij zeggen dat wij het gedaan hebben. Ja, en die hebben ze dan ergens gedronken uit een bar getrokken. Ja. Wil je, wil je wat geld verdienen? Ja, nou, ik verdien zo niks. Dus zeg maar, 100.000 euro, als jij zegt dat je het gedaan hebt. Dan geef je ook een voertuig, en dan moet je je aangeven, en dan zit je een tijdje ah, joh, joren, zit helemaal goed verzorgd in Nederland. Er gaat helemaal goed verzorgd, in een cel en zo. En uh, ja, buiten onze... Nee, nee, want we hebben... Kunnen we ze daarvoor oppakken? Dat is de vraag. Ja, dat is ook nog zoiets. En gaat Rusland ze ook nog uitleveren? Dat zou ook nog kunnen zijn. Dus ah. ik denk echt, het moet iets uit Oekraïne Bij komen, Ru als Rusland, gaat het gaat niet lukken. Rusland zegt dan wel van wij arresteren ze en wij zorgen voor, voor het hele proces. Ja, zij gaan het afhandelen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat zou ik nog doen. Maar ik denk dat uiteindelijk. Dat... Ja, dan gebeurt er dus gewoon helemaal niks, hè? Nee, als het uit uh. Rusland komt en dan gaan, gaan ze echt voor. Het komt uit Rusland, dan komt er niks uit. En als ze zeggen van Nou, we doen gewoon iemand uit Oekraïne. dan wordt het wel een heel groot showproces. Waar iedereen misschien toch uiteindelijk een voldaan gevoel bij krijgt. Ja. Nou, je hoort het al, dat gaat niet ah. werken. Die stem. Lijkt een beetje op M&M, die stem. Wat een over... ja. overdreven keelgeluid maakt die! Hallo Nation, heet het Windows. Windows, man, dat gebruik ik al jaren niet meer. Ik heb toch een Mac? Alhoewel, doe niet altijd ja, updates over voor Mac. je Mac. Als je over de, de Mac gaat te, te praten, dan heb je ook weer het gevoel Als je het over een fastfood heeft. Ja, dat is waar. Oh, lekker. Ga bij een Mac? Ja. Uh, goed. Zover dus All, All ah. Nation. Het heet Windows. Zit in de zaterdagmorgen. Ja, fijn dat het toestel op aansluit, voor de Zandvoortse berichten. Maar eerst, even dingen die we ook zien op internet. Ja, ja ik zou, Ik kwam, uh, scroll een beetje, zat te zoeken op internet. En toen ja? kwam ik een project tegen van Google. Ja? Ik wist niet dat het bestond. Maar het is zeker de moeite waard om even te kijken. Je hebt Google Street View. Ja? Dat is bij iedereen bekend. Ja. Nou heeft Google het Central Institute of Art... Hebben ze opgericht. En wat zijn ze daarmee begonnen? Ze zijn een kunstproject begonnen, dat heet Street Art. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben van alle. Uh, uh, uh, alle uh, overal gezocht in uh, Street View. Ja? En ze zijn allemaal kunstprojecten gaan zoeken. En okay. dat hebben ze allemaal op internet gepost. Dus die straat. Ja, van die mensen die op een kreft, die muurtjes buiten. Of zo. Normaal zie je dat ergens onder een brug. En ja? het, soms echt. Sommigen die, die dan denken: ja, waarom doe je dit? Dit is gewoon. Ja, gewoon ja, een kreet. Ja, kreet, Van uh, Wilco was hier, Mark was hier. Meer ja. en dan je eigen, eigen lettertype. En dat beetje ja. wel lekker opstandig. Ja. Het zegt niks. Nee, en je hebt echt mensen die maken echt kunst. Echt kunst. Ja. Nou, die dingen hebben ze dus bij elkaar gepakt zodat mensen die niet op die plek komen het ook kunnen zien. En het in een zonnetje zetten. Ik ga de link even, uh, even delen. Okay. Uh, maar als je er nu niet kan wachten. Uh, het is uh, streetart.withgoogle.com okay. ja, Ik heb wat dingen zitten kijken. En het is zeer inspirerend. Het is ongelooflijk dat ze gewoon op zo'n muurtje zoveel diepte kunnen geven ook. ik denk, hoe doen ze dat hier? Want ze staan op een neus ja, bovenop. Dit Moet is je er ook... heel fijn achterop. Kijk, uh, ziet het een beetje. Uh, dit is ook allemaal, echt... Uh, Echt kunst. Het is echt. Het maakt het gebouw zo mooier. Ja? Dat, dat vind ik. Dat, dat moet ik. Uh, moet, moet, als je jezelf een artiest noemt, een, een crafty artiest, ja? dan vind ik ook dat je dat moet doen. Je moet, uiteindelijk moet het mooier worden. Ja, oké. Okay. Ja, vooral saaie gebouwen mogen best wel een beetje. een beetje worden. Goed, straks de Zandvoortsbericht is nog even een mopje muziek. En het heet van Spa. Ja, van Spa. Oh, jij ja, vindt een spa behandeling, ben ik altijd wel voor. Change of comment. En onder andere straks ook de nieuwe single van Toto. What the fuck, Toto? Ja, die heeft een nieuwe CD uit. En daar is straks een uh, moppie van. En dat heet Change of Command En uh, het is uh, tijd voor de, de Zandvoortse berichten. Het blijft maar doorgaan hier in Zandvoort. De windmolens. En er waren wat onduidelijkheden uh, over ja, waar ze nou komen... en hoeveel het er waren en hoe groot ze waren. En regelmatig waren er alleen compositie-tekeningen gemaakt. Dus animatie waren er ook gemaakt. En toen lieten ze gewoon een paar nou, alle honderdste windmolens ze zien voor uh, de kust. En dat zag er voor sommige mensen als chockerend uit. Maar dat gaf wel een compleet verkeerd beeld. Want uiteindelijk blijken dus die windmolens 200 meter hoog te worden. En bij een opgewekte vermogen van 1400 megawatt... zijn er niet minder dan 450 van die windmolens eh, nodig... Om dat, om dat doel te behalen wat ze willen. En eh, 450 van die windmolens voor de kust. En nu gaan ze praten om misschien toch het eh, ver te gaan realiseren. En dan komen ze voor IJmuiden en dan komen ze een stuk verder de zee in. En eh, nou ja, hopelijk gaat dat wel lukken. Want uh, iedereen is toch een beetje geschrokken van. 450 van die dingen voor de kust op 10 mijl afstand is wel heel heftig. En ja, dan zeggen ze wel dat 5% van de mensen die ondervraagd waren. met de toen bestaande foto's, animatiefoto's die dus niet waar waren. hadden al zoiets van. Oh ja, ik vind het best leuk om een keer te kijken. maar ik denk dat ik volgend jaar dan ergens anders op ons dus de kansen gaan. Dus ze denken dat horeca er wel flink uh, onder gaat lijden. als het echt zo heftig gaat worden. Dus het is er nog niet klaar. Ja, en het project uh, uh, de, van het natuurgebied hier uh, moet uh, ja, een impuls krijgen. Uh, het prachtige natuurgebied, uh, de water, Amsterdamse Waterleiding Duinen, is onderdeel van het Natura 2000-project. In 2012 uh, hebben de Europese Unie, uh, LIFE Plus en de provincie Noord-Holland uh, een, een financiële bijdrage geleverd aan het project. Hiermee wordt de uh, drinkwatervoorziening veiliggesteld en kan uh, bovendien de bezoeker blijven genieten van het prachtige natuurgebied ja, en de, de omgeving werd een beetje geteisterd door overbemesting en uh, ja, allemaal, allemaal nare dingen en ook uh, veel last van, de, uh, uh, van het gevogelde van, uh, vanuit Amerika veel gevogelde van Amerika? Ja. Oh. Hey. <kly> hierdoor uh, verloor het gebied zijn eigen identiteit zeg maar en dat zijn ze dus nu weer terug gaan het brengen. Een of andere kerst of zo, hebben ze ook lastig, hè? Dat is niet een of andere kerst die daar veel groeit, die ze ook moeten weg. Nou goed. Uh, in ieder geval, de eerstvolgende uh, gratis excursie is uh, op 27 maart. En wil je hier nou meer informatie uh, of je, en je aanmelden? Dan uh, kun je terecht op het telefoonnummer 020 6087595. Ik herhaal 020 6087 595. Kijk, ja ik zie even te kijken wat dat was, was de, de Amerikaanse vogelkers. Oh, dat schijnt het. Daar hebben ze last van. Oh, dan heb ik het verkeerd gelezen. Ja, het is Sorry. geen vogel. Ik zeg vogelkers. Dat is een soort spulletje wat groeit en dat, Ik vroeg me ook een al een beetje af. is het bijna. Ik en vroeg vroeg me al een dan beetje alles... af hoe, hoe zo'n vogel dan last bracht. Want die waren er toch altijd. Maar... ja, nee, maar vogelkers is iets wat heel heleboel uit, uit balans brengt. Verder uh, zijn bedenkers van TV ID in het komen te lezen wat ze hebben gedaan. Ze hebben zelf, uh, maken alleen leuke filmpjes en ze merken zelf dat al hun filmpjes op YouTube een beetje ja, verdwijnen en denken van waar zijn ze nou? En we kijken ze allemaal. Nou? Dus nu hebben ze een eigen kanaal opgezet. En dat is op mezelf wel leuk bedacht. Dat heet IDTV, www.id, of nee, TV-ID, ik schrijf, ik draai het om. En dat was een naam die nog niet uh, gepatenteerd was, die nog niet gedropt was. Dus die is van hun. En uh, als, zeg maar, uh, uh, als jij een filmpje op hun site bekijkt, kan je die dus in een schijnwerper plaatsen. Uh, en uiteindelijk krijg je dus alle filmpjes die in de spotlight zijn. En uh, dat zijn allerlei leuke filmpjes, van beginnend, makend... Uh, uh, filmmakers, dat zal leuk zijn. En het wordt natuurlijk, in het begin is het heel overzichtelijk. Ik ben wel benieuwd op lange termijn. Maar dan krijg je het ook heel veel meuk erop. En dan kan het ook wel weer anders gaan. Dat was YouTube was in het begin natuurlijk ook zeer overzichtelijk. Maar goed, kijk even op wwwtv idnl naar deze twee jonge tv-filmmakers. Uh, nog meer voor te berichten? Ja, de, nog even de evenementenagenda. Ja? Uh, op 21 maart, vandaag dus, hebben we weer NL Doet. Een leuke uh, activiteit. Ik probeerde Jolande er ook even voor te bellen. En uh, de toneeluitvoering De Wurft. Uh, lawaai op de dappere, uh, bij de dappere case. Ja? Uh, theater De Krocht. Aanvang uh, 8 uur. En morgen de Automax Street Power. Oh. Op Park Zandvoort. Uh, de 10.000 uh, ja, 10 stappen wandeling. Van uh, uh, Verzamelpunt uh, Anytime. De Oude Halt, uh, Vondellaan, om 10 uur, morgenochtend. Dus vroeg je bed uit. En oh. uh, de 22 Swinging Sunday. Ja, het wordt, een, uh, het wordt weer dansen bij dansschool uh, Dolderman, Theater de Krocht. Aanvang om 2 uur, uur. Leuk. Nou, zo te zien, dat is niet gelukt met Jolande te bellen. Nee, misschien ik, uh, straks nog even we proberen. We blijven proberen. We hebben nog 20 minuutjes om te kijken of ze zich al goed hebben kunnen... Uh, ...goed kunnen inzetten voor de maatschappij... ...met en al doet uh, nu. Toto heeft een nieuwe cd uit. Ja, ja, ja, echt. Het leuk om eens ook even live te zien. YouTube zijn allerlei filmpjes die op laatst optreden. ik <laughs> grappig. Die oude rockers die heel wild proberen te doen... ja kijk ik aan mezelf, sorry. Uh, en, uh, dit is de nieuwe zinger, het heet... Uh, ...Orpol. Ja, zonder Jolande. Die proberen nog even te bellen. Kijk, wat ze doen is bij Enal Doet. De vrijwilligersdag. De inzet voor de maatschappij. Het participeren met z'n allen. Heel belangrijk. Ja, ik, ik roep het wel, maar ik sta hier gewoon plaatjes te draaien. Ik zou eigenlijk ook iets moeten doen. Maar ja goed, mijn werk is eigenlijk bijna een soort participeren. Ik werk in de zorg. En ik voel al dat ik eigenlijk al een soort uh, vrijwilligerswerk doe. Alleen, ja, ik krijg er wel, uh, wel voor betaald eigenlijk. Ik durf het bijna ook niet te zeggen dat ik in de zorg werk... dat ik er geld voor krijg. Nee, ja, dat kan toch ook, niet de bedoeling zijn, ook, meneer? Dat vind ik ook eigenlijk niet... Kunnen dat dat je is dat echt, sch echt schandalig gewoon. Je werkt in de zorg. Oh, je hebt van je hobby heb je je werk gemaakt. Oh ja? ik Weet niet. Heb Nee, geleerd. Nee, het, het, nee het, het is de bedoeling. Ja? Dat je nu van je werk je hobby maakt. Oh, van, oh ja. En dat ik eigenlijk eens een goede gewoon, gewoon een baan ga zoeken. Ja. Gaan zo'n baan zoeken, man. Nou, ik zit denk ik in de bankwezen. Dacht ik zelfs. Nou, ik denk niet dat ik er hard genoeg voor ben, voor de bankwezen. Want ja, alhoewel het wordt wel erg goed bekostigd. Dat hebben we gewerkt. 100.000 euro kan je erbij krijgen. Als je aan de top zit, hè? Nu je, uh... uh, je het toch over, uh, uh, over werk zoeken, hè? Ja? Ik, uh, ik uh, ga straks naar de carrièrebeurs. Oh. Uh, career event. Dus okay. uh, mocht je nog uh, werkzoekend zoeken zijn... En, uh, de kaartjes zijn gratis. Het is in de Amsterdam RAI. Dus uh, zeker, uh, zeker even. Als er... Nog even heel iets spannends wat pas geleden gebeurde. Oh, hartstikke idee. Moet wel heel spannend zijn. En wat was dat, spannend? Ja, het was uh, de, de, de politie in, uh, die, die kreeg een oproep. Ja? Er was ingebroken in een school in Haarlem. Afgelopen week. Afgelopen woensdagavond. En uh, ja, wel. De kwamen ze natuurlijk op. Ja, wel. Oké. Okay. werd dat zo groot aangepakt of filosofie? Ja, mee? echt a, politie helikopter. Ah, nee, ja. dat was een beetje overdreven. Maar ja. de politie ging te paas kijken, ging naar binnen. Inderdaad, die mensen aanwezig. Nou, was er een klein misverstandje? Ja. Woensdagavond waren er namelijk verkiezingen. Ah, en wat waren nee, de mensen toch. aan het doen? Stemmen aan het tellen. Ah. Oh, heel slim. Schoon. Ja, dat... ja, het waren gewoon stemmetellen, geen inbrekers. Nee, nee ja, dat, dat, dat wisten ze ook allemaal niet natuurlijk. Nee, dat, dat kan dan een beetje dat, dat wel. We. Ik weet, wist van niks. Ik... Nee, nee, jij weet van niks. Dat weet wel opstelt. Uh, oké, okay. nou leuk. Het is uh, kwart voor tien straks na tien natuurlijk. goedemorgen Zandvoort live van het hele Hoogland. De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Ga die kant op, pak een kopje koffie en ontmoet je medemens. Kijken wat je kan betekenen voor de maatschappij. Actief, jongen. Kom op. Op de fiets. a home, then where would you go? Where would you go? Where would you go? They try to control Weinig te vinden over deze band. The Trap, Satellite Stories. Die Templar Trap, daar is dat wel een beetje, lijkt het ook op. Maar dit is dus een The Trap. Geen idee waar ze vandaan komen Ik zal ze dus echt uitgebreid op gaan zoeken. Maar ik kan er zoals niks vinden. En Where Did You Go was een grote hit. En waar zijn ze naartoe. Geen idee, de zaterdagmorgen. Fijn dat u toestel op aanstaat. En uh, het belooft een redelijk weekend te worden. We zijn ook ontzettend verwend. Ja, momenteel is het aan het regenen. Ja, op de laatste dagen waren we aan het werken. Toen was het schitterend weer. Ja, mooi mooie zorg, fijn... Oh, wacht. Nee, ze zit ook een beetje tegen, hoor. Nee. Ja, ik kan niet alles hebben, gewoon. Het is, uh, nou ja, of het, uh, of het allemaal beter gaat... stond vandaag in de kliskant van Nederland. De vraag was... Optimisme is ver te zoeken. De crisis is nu echt voorbij, was de stelling. 91% was het er niet mee eens. In de bankwezen zijn ze er helemaal mee. Uh, ja, daar uh, ja, hebben ze. Het gaat goed. We kunnen weer het bonus uitdelen. Dat als er nog een paar mensen doen, maar de rest van zit weer op uh, de nulpunt. En 6% zegt dat het wel beter gaat met de crisis. Dat de crisis een beetje voorbij is. Nou ja, ik weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik. Ik merk het niet. Ik heb er nooit echt wat van gemerkt. Nee, ik eigenlijk ook niet. Dus uh, ja, dat het moeilijker werd om een hypotheek te krijgen. Maar dat is ook gelukt. En uh, dat je geen rente meer op je spaarrekening krijgt. Maar nee. voor de rest... Uh, ja, als je niet te veel geld hebt. En geen, geen, geen uh, huis hebt dat onder water staat. Volgens mij gaat alles gewoon, ja. zo gewoon een beetje door. Dus maak je niet te druk. Er zijn wel een hoop dingen. Goed, zeg maar, een beetje bezig met het drennen. Ja, ja, die bezuinigen hebben wel... Klinke klap uitgedeeld. Maar hier en daar is het ook wel goed geweest. Want het was soms ook een beetje te gek voor woorden wat allemaal kon hoor. Overal was er wel een potje voor. En iedereen riep altijd: heb ik recht op, daar heb ik recht op. Nou, oh, Dat is niet meer zo hoor. Zoals mensen in de zorg die gewoon vonden dat ze betaald moesten worden. Ja, gehoven. bizar gewoon. Zeg, kom op, zeg die tijd zeggen wij, Het is gewoon vrijwilligerswerk nu. En je mag je medebest best wel helpen, je medemens. Kom op, zeg. een beetje sociaal zijn. Ja, nou goed, wat hebben we nog meer? Ja, uh, de politie in India heeft een 40-jarige man gearresteerd omdat hij zijn dochter achterop zijn motor had gebonden. Het, uh, hij had het achtjarige meisje uh, vastgebonden omdat hij haar niet naar school krijgt. Getuigen maakten er foto's van. En uh, toen die werden gepubliceerd in het lokale krantje... Ja, heeft de politie de man gearresteerd. Zo meldt de uh, BBC. Yeah. Uh, Onderstanders uh, noemden het mishandeling. De vader wilde per se dat zijn dochter naar school ging. Oh, wat, omdat ze, oh, wat ze, oh. omdat ze een of andere toets had. En ja, in, ja weet je, dan moet je toch een negen halen, want anders dan... Uh, Word je ja. onterfd en dat soort dingen. Dus het, is, het is ook niet gauw goed ook, hè? Nee. Het is ook niet gauw goed. Je, eindelijk je, ben je helemaal gedreven om je, je dochter... Ja, en dochter, die ga je toch niet naar school sturen. Die moet je gewoon de keuken in sturen. Daar moet ze aan het werk. Ze moet voor de man zorgen. En deze man wilde haar dochter gewoon echt naar school hebben. Ja. En uiteindelijk nou, hij wordt hij afgestraft. Hij had haar geprobeerd met uh, te paaien met snoepjes en cadeautjes. Oh, ik wilde bijna alles. zeggen met uh, allerlei... Uh, ik probeerde haar erover te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk heeft hij er vastgebonden achter op de motor gezet en zijn ze, ja, heeft hij naar een school gebracht. Is het, uh, en uh, hoeveel heeft hij nou gekregen als uh, ja, nou, hij is op borgtocht rijdt? hij op borgtocht vrij. zegt hij tegen de, de Times in, of India. En uh, mijn dochter gaat niet dood als ik haar uh, naar school breng, maar ze zal uh, zeker uh, streven. Uh, ze zal stegen sterven als ze geen onderwijs krijgt. Oh. Dat zijn de woorden van de man. Man met een visie gewoon, heel mooi. Is het ook het land waar... Eh, gisteren was het nieuws dat heel veel ouders hun kinderen gaan helpen... en een schoolgebouw beklimmen aan de buitenkant... en dan gaan ze allemaal eh, antwoorden en spiekbriefjes naar binnen gooien. Oh, dat heb maar ik echt, niet gehoord. Echt bizarre filmpjes, van. ik weet niet of het India was. of dus zo. Je gooit wel een beetje die kant op. Waar er compleet geen ramen in die scholen... dus ze kunnen ook gewoon naar binnen die dingen aangeven. Dus dat is apart om te zien. Okay, um, yes, Came in like the breeze, I felt it in my knees. Never will it leave, each day it is retreat. Wel grappig, hij zingt Never Fall Apart. Ik val niet uit elkaar gedaan. maar het, je muziek valt uit elkaar. <laughs> ik, sorry, ik doe niks met de knopjes, maar het is wel duidelijk dat de cd, deze cd is geweest. Ja, wie draait er nou nog cd'tjes, man? Alles komt tegenwoordig uit de computer. Nee, ik ben nog echt van het oude stempel. Ik draai gewoon cd'tjes. Nou goed, zover Jij... deze... Jij hebt het over dingen die uit de computer komen. Ja, Wat komt ja. er tegenwoordig niet uit de computer, is de vraag. Ja, ik, alles toch, bijna. Ja, nou, nu... Ik kom niet uit de computer. Nee, het duurt nog even en dan gebeurt dat ook. Ja. Maar uh, ja, ze hebben nu een 3D-printer ontwikkeld. Niet heel speciaal, die hadden we al. Ja? Maar voor pannenkoeken. Ja, ja. 50 euro, pannenkoek. Dat zal je niet kosten waarschijnlijk, maar... Ja, dit, het is heel leuk. Ik zal het filmpje zometeen weer even op de Facebookpagina zetten. Ja? Je, het is een Kickstarter-project. Um, je kan... Je hebt echt een printer en die print dan echt lijntjes en zo. En doordat het langer en minder lang op de, um, op de plaats zeg maar ligt, yeah. krijg je dus een tekening. En als je de pannenkoek omdraait, kun je bijvoorbeeld een, uh, een beertje of een raket of uh, een astronaut hebben ze gemaakt. En uh, het is zeker even de moeite waard. Kijk ja. even op onze Facebookpagina. Het is echt apart, want als je het in eerste instantie gewoon ziet, dan ziet het er wel aardig uit. Maar toch, op het gegeven wat je zegt, omdat ze op bepaalde plekken minder uh, beslag hebben gedaan, andere plekken weer meer, krijg je ook kleurverschil. Dus het is, er zit ook nog diepte in die tekening. Het is toch bizar, die 3D printer. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Dat, bijvoorbeeld als ik uh, uh, straks uh, een onderdeeltje of zo uit Amerika moet hebben, of uit China, ja? dat ze dan zeggen van, uh, oh nou, dat is, of je download hem gewoon, maar ook als er dingen zeg maar, als ik zeg, ja, ik moet dit even na hebben, dat je, oh ja, wacht, die heb ik nog wel liggen. Dan zet je het in je scanner, die scant het, je maakt er een 3D uh, uh, scan van en dan stuur ik die naar jou toe en dan print jij dat gewoon uit. Ik natuurlijk wel de vraag al, die kan niet overal onderdelen voor het printen, want sommige printen, of sommige dingen moeten wel van staal of van ja, maar, hard uh, materiaal wordt gemaakt. Uh, Audi die is bezig met uh, een aluminium printer, yeah? of die hebben ze eigenlijk al, en die kunnen gewoon uh, het frame van een auto kunnen ze helemaal 3D printen. <laughs> En dan maken ze er een, uh, een honinggraad constructie in. Het is eigenlijk een heel, hele precisielasse. Dus ze yeah? gebruiken hele kleine koolstofdeeltjes. Of uh, uh, aluminiumdeeltjes. Yeah. En daardoor kunnen ze die auto... Wel licht dezelfde te ste stevigheid... Maar dus veel lichter omdat je normaal kun je nooit lassen in zo'n nee. hele kleine ruimte. Nee, nee. Dus dat, uh, dat is ook al mogelijk. Dus uh, het is echt bizar. sky is the limit. Nou ja, het mooiste zal wel zijn natuurlijk, als je hele grote printers krijgt, die heb je nog niet, dat je uiteindelijk complete woonwijken kan gaan printen. En daar zit echt heel veel winst te behalen. Want dan heb je sowieso minder geslepen met materiaal. En het kan heel snel en het kan ook veel milieubewust en milieuvriendelijker. Dus dat zou wel echt een uh, hele oplossing kunnen zijn. Uh, van de la nou, het laatste plaatje voor 10 uur is. Wilderburg uit Duitsland. Als we het over auto's hebben, is dit wel een mooie. Machine. Yeah. Als we ons zum ersten Mal begegnet sind und shoppen van den Augen geregnet. Stop. Het toch een grappig internetsite waar je helemaal veel filmpjes en foto's vandaan al echt bizar. <lacht> de bellen. Elke week word ik er weer eraf geleid. Toepak leeft, loopt een einde. Vandaag waren we met Vandaag was het de Bal. Jan de Jolande deed mee met Nederland Doet. Ja, Bal, zeker. En uh, dit was trouwens Bilderboek. En de mooie plaats. Machine. Het ging over een gele, dacht ik, Lamborghini of Ferrari. Nou, ik weet het ook niet precies. Het ging over een hele mooie sportwagen. Waar de hele videoclip zich in afspeelde. waarschijnlijk ja. Ja, zijn fiets, dat kan niet anders gewoon. Ja, is een compensatiegedrag, hè? Waarschijnlijk uh, gepest als kind en zo. Oh ja, kan die eindelijk zo'n grote wagen kan die, uh, kopen. En dat je, nou, dan ga ik het ook even laten zien in iedereen. Goed, nog een heel kort berichtje? Uh, nog een heel kort... Oh, god oh, daar was ik niet op Ja, uh, nee, oké, okay, uh, dan maakt het niet uit. Nou, straks goede tien. Goedemorgen Zandvoort. Live naar het Hoogland. Ga er even naartoe. Laat je informeren wat er allemaal speelt in Zandvoort. En dan spreken we elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. toebak leeft dan weer benieuwd. He. Wat voor da data het dan? Even kijken, uh, uh, we, we, we, ga ik 28, even kijken. Ja, 28. 28. maart. Ik ga meteen even kijken in de geschiedenis wat er dan op speelde door de jaren heen. Veel plezier, goed weekend. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws.